Honden weer, nietwaar, mevrouw mevrouwtje? Ja, het is een vroege winter dit jaar, meneer Muller. Ja, ik heb haast. Tot ziens, mevrouw. Tot ziens, meneer Muller. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Winter in een wolkenkrabber. Nee, maar wat is het koud vandaag? Dit is een luisterspel door Maran Gossoff. Uit de Duits vertaald door professor J.P.H. A. Hoe weet je vandaag? Zeg, hoe zit dat met die verwarming? Ik weet het. Er hebben al meer mensen geklaagd. En juist niet zo vriest. 10 graden onder nul, zegt mijn man. Dat kan toch niet blijven duren, nietwaar? Morgen. Wie was dat? kan ik dit niet weten. U bent toch de concierge hier in huis? Er wonen hier honderden mensen. Zelfs een concierge kan toch niet al die namen onthouden? Ja. er maar, was ook heen? geen warm water vanochtend vroeg. Ik heb het bureau was? van de centrale verwarming reeds opgebeld. Oh, niet ongeduldig worden, zeg ik maar. Al die kou en al die natuurrampen de jongste tijd, dat komt allemaal van die atomen, zegt mijn mama. Om tien uur zullen de lui van de centrale verwarming komen en alles weer in ooit te brengen. Goedemorgen, dames. Morgen, meneer Hensel. Ja, mijn man zegt dat dit de koudste winter sinds 200 jaar. Zo, is die man dan al meer dan 200 jaar oud? staat toch ook in de kranten, of niet soms? Ik heb me vanochtend niet eens kunnen scheren, mevrouw. Om tien uur zijn de lui van de Centraal Verwarming hier. En dan hebt u weer warm water, meneer Hensel. Scheert u zich dan niet elektrisch, meneer Hensel? Nee, mijn baard is veel te hard. Mijn man scheert zich altijd elektrisch. Toen hij jarig was, heb ik hem een elektrisch scheerapparaat cadeau gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet naar de bank. Ik wens u nog een prettige dag, dames. Tot ziens, meneer Hensel. Zeg, je dat gehoord? Zijn baard Het is veel te hard belachelijk, zeg. Oh, oh, oh. Zeg, mijn man zegt dat die Hensel iedere avond tot een gat in de nacht in de zwarte anieren zit. Ja, goeiemorgen. Uh, morgen, ik moet de boer hier nu toch een beetje op. De kan toch ieder fatsoenlijk mens zich een apparaat permitteren of niet soms? Ik bemoei me niet met andermans zaken. Het zou wat moois worden als ik dat moest doen. Hier wonen in die veertig verdiepingen honderden mensen. Ja, maar die Hensel op zijn leeftijd en nog vrijgezel, dat is wel een beetje vreemd, hè? En die Helder van het 28e zegt dat hij ook vrijgezel is, maar mijn man en ik, wij weten wel beter, die kerel is een gescheiden man. Oh. Bedoelt u die man die in auto's doet? In auto's om te gieren. <laughs> zijn gezicht is altijd vol krabben en blauwe vlekken. Hij lijkt eerder op een bokser. En nou, dit zo dwars. Als die zijn radio aanzet, dan trillen de ruiten bij mij. Dat mag toch niet volgens het huisreglement. Ik zal meneer Heller zeggen dat hij zijn radio niet zo hard moet aanzetten. Ah ja, want hij stoort er ook andere buren mee. Mijn man zegt altijd dat hij moet oppassen met luiden in auto's doen. Vooral in tweedehandsauto's. Och, lieve god, wat zie ik daar. Goeiemak, hè. Ah, wat moet dat betekenen? Goedemorgen, mevrouw. Heeft u dat gezien? God, God, want dat was toch die... Uh, uh, uh, dingen. Uh, hoe heet die ook weer? Maar Ah, die op de hoogste etage woont onder het dak. Ja, maar ja, die was het. Die man is niet goed, nee? En bij zo'n koude dak, dat klopt iets niet. Ik zeg u ronduit, dat is geen zuivere koffie. Daarover ga ik direct mijn man opbellen. Kijk eens waar hij naartoe loopt. Waar? Maar daar. Oh, daar loopt ik zie hem. Even heemel nu loopt hij zo de straat door. Oh, dat had mijn man moeten zien. Misschien loopt hij gauw om sigaretten. Ah nee, hij loopt de sigarenwinkel voorbij. Inderdaad. Hij loopt verder door. De mensen kijken hem na. Geen wonder wat. Wat moet dat toch allemaal betekenen? Kijk nu slaat hij de Hofmanstraat in. Hij is weg. Grote God! Is die man gek geworden? Nou, ver zal hij niet lopen. Neemt u dat maar wel aan. Bij zoiets wordt het nog koud om je hart ook. Met zo iemand moet je voorzichtig zijn. Ik ga gauw mijn man opbellen. We zien elkaar daarna, dan mevrouw. Ja. God. God, god, toch? Ja, ik zal maar een beetje verder werken. want Zo komt er toch niks van. Wel, mevrouw. Ah, morgen, generaal. Goedemorgen. <tie> Het is me wel een koude weertje vandaag. He? Ja, tien graden onder nul, generaal. Ach, wat. Destijds voor Smolensk hadden we 36 graden onder nul. Wat ik u zeg. Alle die de veldtocht hebben meegemaakt, kunnen u dat bevestigen. Trouwens, u kunt dat ook in mijn memoires nalezen. 36 graden. En zoals Baron van Grabenstein placht te zeggen, daarbij bevriezen je gedachten in je hersens. Nou, nou, geloof je maar, het leven kan hard zijn. Verdomd hard. En of, toen mijn man sneuvelde, dacht ik, nou ben je alleen. Voor altijd alleen. Want mijn man is al bij het begin van de oorlog gevallen. Juist, het leven is verdomd hard, onmedoogend. Bij onze soldaten vielen toen de oogleden al stukjes ijs af. En de bevroren mussen vielen uit de bomen als stenen op onze hoofden. En toch, mevrouw Dien, En toch, ook al ben ik reeds over de zeventig. Als het nood doet, dan zou ik ook nu nog optrekken. Ja, mevrouw, ook nu nog. Of placeert u mij soms als oud ijzer? Maar u gaat toch zeker niet uit bij zo'n weer, generaal. En wat dacht u dan? Discipline. En zoals Baron van Grabenstein zaliger steeds zegt Discipline begint bij het woord. God lieve God, er komt hij terug. Wie? Ripstein-generaal. Ripstein, hij komt terug. Welke Ripstein? Ah, momentje. Ja, juist natuurlijk. Mijn herinneringen, die laten wij nooit in de steek. In de derde panzerdivisie was er een overste van, Ripstein. Stierf van een hartaanval. Een roemloze dood voor een soldaat. Ah, het leven kan hard zijn, verdomd hard, mevrouwtje. Hij loopt weer de straat over en komt naar hier... Kijk, daar. Zie, maar... Waar? daar... Oh, jongen, jongen. Wel, wat zegt u daar nu jonge, van, generaal? Jongen, jongen, wat kun je er nou van zeggen? Dat is een sterk staaltje, dat moet ik toegeven. Die man moet toch gek geworden zijn? Een sterk staaltje. Van zo'n soort hadden we er toen meer kunnen gebruiken. Destijds bij Smolensk maakte het tandige klapper van mijn mannen... ...meer lawaai dan het geratel van machinegeweren. Goedemorgen, meneer Ripstein. Oh, heb ik daar straks vergeten goeiemorgen te zeggen? Wat jammer. Excuseert u mij? Ja, me. ja, ja, het is al goed. Goedemorgen, generaal. Goedemorgen, jongens. Eerlijk gezegd, dat is een sterk staaltje, hè? Wat bedoelt u? Nou, nou, kom kom kom niet zo bescheiden, hè? Zo'n sterk staaltje moet men kunnen waarderen. Daartoe is niet iedereen in staat. Bij zo'n weertje. <laughs> Kwestie van opvatting, hè? Daarover zijn we toch wel eens, hoop ik. Bravo, bravo. Ik moet eerlijk zeggen. <laughs> Heeft u dat gehoord, mevrouw? Ja, gehoord, ja. Juist, kameraad. Durven. Aanpakken. Zonder meer. Nou, mijn compliment. Waarvoor? Kijkt u eens, uh, meneer Ripstein. Oh, ogenblikje, ogenblikje. Ik geloof dat er een misverstand is. Kom, kom, kom, kom. Wees maar niet zo bescheiden. Ik wou maar zeggen, meneer Ripstein, dat is de verwarming komen om tien uur. En dan is alles zo weer in orde. Och, dat is niet zo erg, mevrouwtje. Juist. Destijds bijvoorbeeld ging het om grotere dingen, hè? Klopt dat, jongmens? Mogelijk, generaal, mogelijk, maar uh, toen was ik nog een kleine jongen. Jammer, dat is jammer. Maar mag ik u vragen of u misschien familie is van een zekere overste van Ripstein? <laughs> Mijn voorouders waren allemaal eenvoudige mensen, generaal. Jammer, dat is werkelijk jammer. Maar voor uw standvastigheid, alle respect. Ik moet nu gaan. Ah, gaat u gerust uw gang. Altijd rechtdoor, jongens. Omver en erover. Hè? En wat de verwarming betreft, meneer Ripstein, daar zorgen wij wel voor. Oh, ik heb de mijne al lang afgesloten. Maar nu moet u mij heus excuseren. Lieve God. Ah, zulke knapen hadden wij destijds goed kunnen gebruiken. Ja, dat kan wel zijn, generaal. Maar heeft u gehoord wat hij daar zei van dat afsluiten van de verwarming en zo? Daar klopt toch iets niet, generaal. Dat is een prestatie. Gelooft u mij, als oud-soldaat heb ik daar verstand van. Zoals baron van de Graven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kom al! Dag Dominique! Nou moet ik toch eens komen kijken, Dominique! Maar komt u toch binnen, dames? Ik wou het eerst niet geloven, Dominique, maar nu heb ik het met mijn eigen ogen gezien. En als ik het niet gezien had, Dominique. Maar, dames, zegt u mij toch wat er gebeurd is. Maar dat moet je met je eigen ogen gezien hebben, anders gelooft geen mensen, Dominique. Dan kom je toch direct mee, Dominique. Waarheen, dames? Op het terras van het dak, Dominique. Ja, op het terras. Maar, dames, wat moet ik bij zo'n barre kou op het terras doen? Ja, niet waar. Bij zo'n weer, dat zeg ik ook. En wat is daar dan wel te zien? Een wonder, dominee. Huis. Een wonder. Een wonder, ja. Maar dames, wij leven toch niet meer in de middeleeuwen? En toch is het waar, u zal het zelf zien. Kleed u zich warm aan, dominee. Boven is er veel wind, juist. Nu, vooruit dan maar, hè. Ik ben meteen klaar, dames. Een ogenblikje geduld. Een klein ogenblikje geduld. Daar zit hij, die Rupstein, die in een van de dakkamers woont. Nou, wat zegt u daarvan, Dominé? Ja. Yeah. Toen die Ripstein een dakkamer huurt, zei mijn man direct. Als iemand een dakkamer huurt, dan klopt er iets niet bij hem. Ja, yeah. het is inderdaad uh, zonderling. Eigenlijk heb ik geen reden om over hem te klagen. Hij was altijd heel vriendelijk, werkelijk. En hij heeft nooit conserveblikjes of andere harde voorwerpen in de afvalkoker gegooid. Nee, hij houdt zich in alles aan de voorschriften. En stil was hij ook, ja. altijd. Stille waters hebben diepe gronden, dat ziet u nu wel. Dat zijn juist de ergste. Een huiseigenaar, meneer Rosenstein, die zei dat Ripstein altijd stipt zijn huur betaalt. Laat u mij maar eens met hem gaan praten. Ja, laten we naar hem toe gaan. Maar het is beter dat ik alleen met hem spreek, uh, mevrouw Muller. Juist, laten wij er ons liever buiten houden. Vrouw Muller, maar wees u toch voorzichtig, dominee. Goedendag, mijn zoon. Ah, dominee. Lang geleden dat ik u nog gezien heb. Ja, de laatste keer was in de, in de lift. Hè? Ja. Lang geleden. <lacht> Nou ja, we zijn niet van dezelfde kerk, maar mag u toch verzoeken in mijn fauteuil plaats te nemen? Nee, nee, nee, nee, nee, dank u. Blijft u zelf maar rustig zitten. En hoe maakt u het zoal, mijn zoon? Dank u, dank u. Ik mag niet klagen. Het doet mij genoegen dat te horen. En met de gezondheid is ook alles in orde. Tot nu toe, ja, ja. Zo, zo, zo, zo. Nogal een verheven plaats die u daar hebt uitgezocht, hè? Ik zit hier graag. Oh, u houdt zeker van de. eenzaamheid? Tja, en bovendien is die er zeer gezond, hè? Lucht en zon. Ja, ja, ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik, ja. Natuurlijk. Maar als het nu lente was, hè? En, eh. Uh, Tja. Nu, uh, tot keeks, mijn zoon. Tot keeks, dominee? En dominee, wat heeft hij gezegd? Ja, domine, wat heeft hij gezegd? Laat ons gewoon terug naar binnen gaan, dames. Ik ben half bevroren. Ja. ja, laat ons gewoon naar binnen gaan. Wat heeft u hem dan gevraagd, dominee? Ik geloof niet dat ik hier iets doen kan, dames. God, god, god, god, God, hij is zeker niet helemaal bij zijn verstand. Wat dacht u anders? Nee, die indruk heb ik absoluut niet... Maar het is toch uh, zonderling. Wacht u maar tot mijn man thuis komt. Die zal er wel raad mee weten. Uh, per slot van rekening is het iets wat meneer Riepstein alleen aangaat. Maar nou, dominee, de hele geschiedenis loopt toch wel een beetje de spuigaten uit. Vindt u dat ook niet? Dat gaat toch te ver? Wat gaat te ver? Zoals hij zich aanstelt. Zoiets kunnen wij ons op de duur toch niet laten welgevallen. Kom, kom, kom. Hij heeft tot nog toen niemand kwaad gedaan? Nee, dat is zo. Morgen is alles voorbij. Natuurlijk is het maar een grap. Uh, studenten hebben dikwijls van die rare inval. <tots> Avondvrouwtje, eten klaar? God dank dat je daar eindelijk bent. Is de tafel bedekt? Ik heb nog een afspraak met vrienden. Hoor eens, Max, die Ripstein waarover ik je daarnet opbellet. Vreemd dan. met eten, vrouw, lief. wat ik moet voort. Ik maak gauw een paar boterhammen voor je klaar. Wil je er ook nog wel smelk bij? Wat? Heb je geen avondeten klaargemaakt? Maar ik zei je toch al dat die Ripstein die op een van de mansavondjes. Maar, woord... maar zeg eens waarom praat je steeds over die kerel? Ik vraag je waarom je geen avondeten klaar hebt gemaakt en jij zeurt maar aan één stuk door over die Ripstein. Maar dat is het hem juist, we moeten iets doen, Max. Wat? Is er iets gebeurd? Maar ik kwam er gewoon niet toe avondeten te koken. Als je zoiets meemaakt, vergaat je alle lust. Het stuurt je helemaal in de war. Oh, ja, ja, ja, ja. Nu schiet het bij te binnen. Aan de telefoon had je het over een zonnebril of zoiets. Zonnebril? Als het alleen dat maar was, Max. hoofd sloopt die man rond. In een dun hemdje en in een korte broek. Bij zo'n vriesweer, begrijp jij daar nooit van? Terwijl de waterkranen versprongen zijn... en de centrale verwarming bijna geen warmte geeft. Ja. Niet waar? En de ganse namiddag heeft hij op het terras van het dak gelegen. In een lichtstoel, Max. Oh, in een lichtstoel, Max. Nog een grapje. De ganse namiddag zeg ik. En weet je wat hij daar gedaan heeft? Nou, wat? Raad eens. Ik kom vooruit, ik moet voortmaken. Nee, nee, nee. raad toch maar eens, Max. Een zonnebad heeft hij, Ripstein genomen. Er is vandaag geen zon geweest. Je praat onzin. En toch heeft hij een zonnebad genomen, al was er vandaag helemaal geen zon. 10 graden onder nul was het vandaag, of niet, soms. En daar zou niks achter steken. Ja. Nou, nou weet je het? Meen je dat hij gek is? De dominee van het negende heeft met hem gesproken. En? Wat heeft die kerel gezegd? Maar dat is het juist. Niks heeft hij gezegd. Wat? Helemaal niets? Want dat stik beslist wat achter, zeg ik je. De dominee gelooft niet dat hij gek is. En heeft hij geen aannemelijke verklaring voor zijn gedrag gegeven? Geen stom woord. Zo, hij heeft geweigerd. Wel, dat varkentje gaan we direct eens wassen. Wat ga je doen? Ah, dat moet ophouden. Daar ga ik een stopje voor steken. En je kent me niet. Hallo? Hallo, spreek ik met het politiebureau van de Derde Wijk? Goedenavond, avond, wachtmeester. U spreekt hier met Max Muller, Brentano straat 204, 12e etage. Ik ben vertegenwoordiger voor, voor Badzout, Schuimpje, Schuimpje, dat merkt Kent u natuurlijk. Nee. Oh, nee. Nee, nee, nee, nee, daar gaat het nu niet om. Oh, excuseert u mijn wachtmeester, ja, natuurlijk ter zake, excuseert u. De zaak zit zo. Het gaat om iemand uit ons woonblok. Ripstein is zijn naam. Anton. Uh, Anton Ripstein woont in de daketage. 41e. Ja, uh, op het 41e. Student is hij. Tenminste, dat beweert hij. Student? Houd toch je mond. Ik wou je op het geval van die Ripstein attent maken, wachtmeester. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik wil geen klacht indienen. Maar die Ripstein moet u weten gedraagt zich bepaald verdacht. Die kerel loopt half naakt rond hier. Oh, nee, nee, nee. nee, nee. Niet helemaal naakt, maar toch... In hemd en korte broek. In hemd en korte broek. En een zonnebril draagt hij ook. Hij neemt een zonnebad op het terras van het dak. Een leunstoel? Liefst nog in een leunstoel. En zoals u weet, wachtmeester, was de hemel bewolkt. Hij heeft het zelfs nu en dan gesneept ook. Niet waar? Ja, maar ga je nu eindelijk eens je mond houden. Ja, natuurlijk, alleen maar uit voorzichtigheid, wachtmeester. Ja, natuurlijk is dat zijn zaak. Ik wil mij daarin niet mengen. Maar ik dacht maar zo dat het mijn plicht was, de politie. Daar... <middels> Wat is er nu weer aan de hand? Iemand aan de telefoon die beweert... dat een zekere Ripstein op een terras een zonnebad aan het nemen is. Bij zo'n weer. Wat een onzin. Wat zei u daar, sergeant? Een zonnebad? Jawel, inspecteur. Op een terras van een dak. Waar? Op welk adres? Brentano straat 204, inspecteur. Verder niets. Uh, alleen maar een zonnebad. We hebben al in geen weken zon gezien, inspecteur. Nee, het weerbericht zegt dat de kou blijft duren. Uh, sergeant, kijk eens nou of die, die, uh, de, hoe heet die ook weer? Ripstein, inspecteur. Anton Ripstein. Juist, uh, Ripstein. Hoort van gehoord. Kijk eens nou of hij hier ingeschreven staat. Jawel. En uh, Kramer, denk erom, voor de politie kan geen enkele aangifte zonder meer als onzin opzij worden gelegd. Ja, die man staat hier ingeschreven. Kijk, Anton Rupstein, geboren in Maulkirchen, student. Verder niet? Nee, dat is alles. Uh, kijk dan in elk geval ook eens na in de opsporingslijst. Jawel. Zo, zo. Ja, die kerel zit dus bij een kou van minstens tien graden op een dakterras... en neemt daar een zonnebad. Tch, interessant. Maar toch ga je je afvragen... Waarom doet zo'n kerel dat? Uh, Kramer? Ja, inspecteur? Doordenken moet je en combineren. Dus, waarom neemt die Ripstein een zonnebad als de zon vandaag helemaal niet schijnt? Ja, ik kan moeilijk geloven, inspecteur, dat hij dat werkelijk gedaan heeft. En als het toch zo is, dan doet hij toch niets waardoor de wet verboden is. Nee, op de opsporingslijst komt hij niet voor, inspecteur. Zo. Tja. Noteer in ieder geval op zijn steekkaart. Neemt een zonnebad bij 10 graden onder nul. Je weet nooit of dat later zijn nut niet kan hebben. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Zeg eens, Goeiemorgen. Is, is het waar wat de mensen daar vertellen? Ik bedoel over die studenten. Ja, jammer genoeg wel. <laughs> Kijk, zoiets. Dan. Goeiedag. Ja. Een weertje als Anne de Ja, in al twee weken. Ja, nu moet ik voortmaken. Tot kijk, mevrouw. Tot ziens, meneer. Tot ziens. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Goeiemorgen, mevrouw. Goeiemorgen, mevrouw Muller. Heeft hij Ripstein zich al laten zien? Nog niet. Ik wacht al een ja. half uur. <coughs> Stelt u zich voor, daar zit ik nu bij die kou in de hall. En wacht maar. En hij is met geen ogen te bespeuren. Ja. En mijn werk schiet niet op, hè? Zo. Ja, anders gaat hij gewoonlijk weg om zeven uur om te gaan ontbijten. Het is nu al bijna acht uur, niet? Ik heb toch direct gezegd dat er iets niet klopt bij die man. Ik ben eens benieuwd of hij weer in hemd en korte broek zal nee. verschijnen. Dat vraag ik me sinds vanochtend vroeg ook voortdurend af. Mijn man is vandaag ook thuisgebleven. Hij heeft zich ziek gemeld. Geen wonder, bij zo'n kou. Morgen. Morgen. Wel, nee. Mijn man wil die keer eens zijn levende lijve zien. Zich persoonlijk overtuigen, om zo te zeggen. Dat is altijd beter. Zoiets laat mijn man zomaar niet blauwblauw. Blauw. Goedemorgen, dames. Goedemorgen, meneer Hensel. Goedemorgen, goeiemorgen. Zeg, er doen hier gekke geruchten de ronde. Hey, ik bedoel. Uh, over die student. En of? Inderdaad, meneer Hensel. Inderdaad. Nee, toch? Loopt hij dan werkelijk rond in een korte broek? Uh, zoiets als. Uh, als een bikini? Tja, met een zonnebril. <lacht> <lacht> Waarom stelt hij zich zo aan? Ja, dat vragen wij ons ook af. Uh. Goedemorgen. Dan moeten wij nu eens eindelijk het fijne van weten. Mijn man zal dadelijk hier zijn. Hey, jammer dat ik niet kan wachten om die Ripstein eens te zien. <lacht> ik moet naar mijn werk. Hij moet ieder ogenblik komen hoor. Maar blijft hij toch? Hij zal zeker verkouden zijn. Oh, ja. Dergelijke grap haal je op de duur niet ongestraft uit. Want dan zouden alle dokters en apothekers failliet gaan. Niet waar. En het fatsoen konden we dan ook wel opbergen. Die Ripstein heeft zich zeker een longontsteking op de hals gehaald. Hij zal nu wel onder de bol liggen. Wel, dan heeft hij zijn verdiende loon, denk ik zomaar. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen, Goedemorgen generaal. Goedemorgen. Het eh, is dus vandaag niet, vandaag, nietwaar? En eh, is die curieuze kerel komen op dag, hè? Dan staan we nu allemaal op de wachten, generaal. Nou, vannacht heb ik over dat jongmens liggen aan het Ziet u, als wij destijds aan het front meer mannen van zijn soort hadden gehad... dan zou alles anders verlopen zijn. Eh, nu moet ik graag, echt jammer. Ik had die jongen graag met mijn eigen ogen eens gezien. Daar komt iemand met de lift naar beneden. Aha. Dat zal hij dan wel zijn, denk ik. Nee, het is de dominee. Oh. Goedemorgen, dames en heren. Morgen, dominee. dominee. Wij wachten op hem, door. Op die student, dominee. Wat blijft mijn man nu toch? Die ripstaan kan ieder ogenblik komen. Als hij intussen maar niet de pijp aan Maarten heeft gegeven. Wat wilt u eigenlijk van die arme kerel? Wij? Oh, niets, dominee. Zomaar, Of uh, enfin, uh, zomaar Sine uh, of weer... Uh, ik bedoel... Zo half aangekleed is. Dat is een kruinige jongen. Alle respect. We willen het nu eindelijk eens weten, nietwaar? Het is toch ons goed recht te weten. Ach, ik moet weg. Jammer, jammer, jammer, jammer. Maar gaat u dan toch? Daar komt iemand. Misschien is hij het wel. Aha. Mijn man, ja. eindelijk. Max, waar ben je zo lang gebleven? Ja, maar waar is die kerel nu? Hij komt nog steeds niet, meneer Muller. Hoezo, Hij komt nog niet. Heeft hij soms geweigerd naar beneden te komen? Hij zit nog altijd op zijn kamer. Ik heb het toch al gezegd. Die is nip verkouden. Hij moet komen. geen kwestie van verstoppertjes spelen. Ik ben vandaag juist voor hem thuis gebleven. Ik hoor de lift gaan. Dat zal hij dan zijn. Dan is de lift. Max, hij komt. Goedemorgen allemaal. Waarom zegt niemand iets? Is er wat gebeurd, mevrouw? Oh, goedemorgen, meneer Ripstein. Goedemorgen, mijn zoon. Morgen. Lekker koud weert nietwaar, niet, maar, jongeman. Huh? <laughs> Waarom staren jullie mij allemaal zo aan? Oh, uh, niets. Dat wil zeggen... Jongen. Uh, Jongen. Uh, wij, uh, enfin... Oh, ja, niet waar. Pardon, mag ik even door? Maar natuurlijk ga je gang. Ja, laat u gerust door, meneer. Dankjewel. Ja. Niet te danken, niet te danken. Waar jullie bij zo'n weer toch naartoe? Waarom vraagt u dat? Zomaar? Ja. Hij is weg. Nee, heb je het zelf gezien, Max? Ja. Niet te geloven. Waarvoor hebben we nog dokters en apothekers nodig? Consequent is die jongeman. Hij maakt zich om niets druk. Alle respect. Loopt gewoon op straat. God zij hem genade. Iedereen op straat kijkt hem na Net alsof er een kangoeroe uit de dierentuin ontsnapt. Nou, ja, ja. Kom, kom, kom, die grapjasserij moet ophouden. Maar Max, waarom heb je hem dan niet tegengehouden? Je wou toch van hem weten waarom hij zo gek doet... ...en aan het verstand brengt dat, ik, dat ik, toch ik, helemaal ik, niet kaart? Ik, ik, waarom moet ik dat altijd doen? Ik wou alleen maar eens met mijn eigen ogen zien. Oh, Max, en... Maar Bob, iets mij toch gezegd? niet op, jij. Waarom moet uitgerekend ik hem de les pellen? Waarom doet de dominee dat niet? Is toch veel meer een taak voor een dominee? Hij behoort niet tot onze kerk. Meneer Hensel dan? Oh, maar waarom juist ik? Ah oh, ja, waarom moet alles nou precies op mijn man altijd neerkomen? Ja, maar, lieve mensen, laat die jonge man toch rustig zijn gangetje gaan? Hij hey, doet toch niemand kwaad? We willen natuurlijk allemaal vrij zijn in ons doen en laten domineren, maar niet op die manier. Eén ding staat vast, die kerel wil ons uitdagen, onze normale mensen. Zakkerloot is al achter hier. Ik krijg zeker een uitbrander van mijn chef. Ik ben weg daar. Tot ziens, meneer Hensel. Hm? Ik zeg maar, wij moeten een oogje in het zeil houden. Precies. Hij is een geboren soldaat. Mijn plicht roept mij. Excuseert u mij? Nou, weet je het, hè, Max? Hm. Kom, laat ons nu maar gaan. Ik bevriezer van de kou. Ja. ja, ja, ja. Nou, wie kan dat niet zijn? Let's even kijken... Komt u toch binnen, juffrouw Sjörn? Ik wou je alleen maar vragen of ik uw stofzuiger nog eens mag gebruiken, mevrouw Muller. Maar natuurlijk, maar komt u toch binnen? Oh. Mijn man is vandaag thuisgebleven in verband met die Ripstein, moet u weten. Goeiedag, meneer Muller. Dag, juffrouw. Heeft u nog niet over die Ripstein horen spreken? Welke Ripstein? Wel, die in de daketage woont. Ik ken die meneer helemaal niet. Ripstein, Anton Ripstein een student naar het schijnt. Maar gaat hij toch zitten? Oh, dank u. Maar eventjes dan. Ja. Wel, die student is of wat hij dan ook is. Echt je dat u daarover nog niks gehoord schijnt te hebben? In heel het gebouw rijdt hij toch over de tong? Ik ben de ganse dag op de uitgeverij. Maar stelt u zich toch eens even voor, juffrouw Scholz. Die Rupstein, niet waar, die loopt bij dit weer, midden in de winter, in korte broek en zonnebril rond. Nee toch, echt? Oh, fantastisch. U begrijpt dat zoiets je overstuur maakt niet? Ik wou het eerst niet geloven, juffrouw, maar vandaag heb ik ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En waar is hij nu? Nee, maar dat moet ik absoluut eens gaan bekijken. Als hij niet op zijn kamer is, dan zit hij zeker weer op het dakterras. Op het dakterras? <lacht> en wat doet hij daar dan? Maar u zult het niet geloven, maar die kerel die neemt daar een zonnebad. In een fauteuil? Nee, he? Gisteren lag hij daar de hele namiddag te zonnebaden. Kunt u zich dat voorstellen? En dat terwijl het toch gesneeuwd heeft en de zon haar gezicht nog niet één keer heeft laten zien? En bij zo'n vries weer. Nee toch. Ja, ja, maar dat nemen wij niet. Als u dat maar weet. Interessant. Ja, wat je interessant noemt. Als iemand zich zo aanstelt om interessant te doen... dan kan ik alleen maar zeggen, niet goed snik. Wat voor iemand is hij dan? Hij beweert dat hij student is. Ja, net iets voor studenten. Hij is zeker nog jong. Hm, wat rond de dertig. Hm, dertig en nog student. Dat moet je dan maar van hem geloven. Dus een non-conformist. Een wat? Pre -pre -pre -pre Precies, dat is het. Die wil ons provoceren. Nu moet u me toch echt verontschuldigen. Ik moet gaan. mevrouw Schulte loopt toch niet zo gauw weg. Je wilt toch mijn stofzuiger hebben. Oh ja, dat is waar ook. Hier, maar wees er voorzichtig mee. We hebben er een hele jaar op afbetaald. Het is het beste merk van de wereld. Dank u wel, mevrouw Muller. Op het dakterras, zei u. Ja. Het is misschien een schrijver of misschien wel een filosoof. Bij ons op de uitgeverij komen er veel van dat soort over de vloer. Ik breng u de stofzuikers om meteen terug. Dat is in orde. Dank je. Eva. Dat is goed. Dank je ja. Ja. En heb je dat gehoord? Ze wil direct weten hoe oud die kerel is. Man ziek is dat schepsel. Uh, geef me het woordenboek even, wil je? Hoe heb je dat nu nodig? Uh, om het even. Het uh, deel met de letter N. Ja, dat is hier geweest. Dank je. Het kan haar niks schelen of hij een non-conformist is of niet, hè. Het voornaamste voor haar is dat het een man is. Non-nonagesimus, nonchalance, non-non. Just, ha, hier, hier heb ik het. Non-conformist. Zeg, luister eens. Een non-conformist is iemand die niet meedoet aan wat iedereen pleegt. Binnen? Goeiedag. Goeiedag, mevrouw. Is u, meneer Ripstein? In hoogst persoon. Gaat u zitten, alstublieft. Oh, dank u. Werkt de centrale verwarming hier niet? Het is hier zo koud. <laughs> Ik heb de chauffeur afgezet, daarom. Nee. Heus? Dus toch? Wat verschaft mij. ...de eer van uw bezoek? Ik heet Regina. Regina Schultz. Agenaam? Woon op het 25 ste Ik heb rare dingen over u gehoord. Ah. Nee, zegt u maar niets. Ik ben niet gekomen om u uit te horen. Excuseer als ik wat opdringerig schijn. Maar ik werd gewoon weg naar u toegedreven. Ik bewonder uw moed, meneer Riepstein. Mijn moed, dat begrijp ik niet. U moet weten dat ik geheel aan uw kant sta... U is anders dan de anderen, En dat geeft voor mij de doorslag. Ik begrijp werkelijk niet waarover u het hebt, mevrouw Scholtz. Zegt u maar gerust, Regina. Staat het raam hier altijd open? En waarom niet? Juist, waarom ook niet. Als u maar eens wist, hoe goed ik u begrijp. Neem nu bijvoorbeeld mijn geval. Ik ben secretaris op een uitgeverij. Iedere dag doe ik hetzelfde. Brieven schrijven, telefoontjes geven, telefoontjes in ontvangst nemen. Altijd hetzelfde. Vroeger wou ik actrice worden. Maar daar bleek ik dan geen talent voor te hebben. Hoe is uw voornaam? Anton. Kijk eens, Anton. Alle dagen steeds opnieuw hetzelfde doen. Dat is ons noodlot. U bent uit die sleur losgekomen. En dat bewonder ik. Ik ben bang dat u zich een verkeerde voorstelling van mij maakt. Maar ik vind het prettig dat u bij mij komt aanlopen. Dat geef ik graag toe. Laat die vleierijtjes, Anton. Daarmee krijgt u me niet klein. Anton. Anton. Dat is een mooie naam. <laughs> Met de mijne heb ik pech. Nou, ik ben niet de enige in dit geval. Studeert u? Ik studeer, ja. En wat studeert u? Oh, alles. Heerlijk en origineel. Hm. Welk vak, als ik vragen mag. Hm, het leven. Alles. Gewoon echt fantastisch. Hm. De ene studeert geneeskunde, de andere rechten. En een derde wiskunde. Maar niemand bestudeert het leven. U bent een unicum. Uh, mag ik hier ook? Hè? U mag alles doen. Echt? Vlammetje? Graag. Dank u. Dus, ik mag hier alles doen. Mm -hmm. U lijkt erg zenuwachtig. Kunt u dat aan me zien? <laughs> Voor mij is u een bijzonder geval. Ik heb horen zeggen dat u zonnebaden neemt op het terras van het dak. Oh, hoe gauw zoiets de grond verteld wordt, hè? Het is Heerlijk. ...maar toch ook wel een beetje vreemd. Weet u dat? Wel, dat ze... Nee, zegt u nu maar liever niets. Zo moet het ook zijn. Allang had iemand de dingen eens duchtig op hun kop moeten zetten. Alle dingen. <laughs> Iedereen neemt toch zonnebaden. Vindt u mijn gedrag niet een beetje ongepast? Nee, integendeel, in tegendeel, U staat hier in mijn kamer en dat doet me iets. U is vriendelijk, temperamentvol, hm? zoiets doet je hart sneller kloppen dat vriendelijk kunt u er wel aflaten temperamentvol dat bevalt me beter u hebt mooie ogen Oh ja? ja u hebt mooie ogen en waarom vindt u mijn oog mooi? er zit zoiets dieps in hm? iets vragends iets smachtends schrijft u soms gedichten? ik? <lacht> ik ga niet eens een behoorlijke brief schrijven nou ja, als ik een brief aan u moest schrijven, dan zou die natuurlijk wel op zijn poten staan. Maar u kent me helemaal niet. <laughs> vleien. <laughs> een vrouw vleien. Daar schijnt u wel verstand van o, o, o, te hebben. Maar ik wou u niet vleien. Doet u het toch maar. Dat heb ik graag. Welke vrouw heeft dat niet graag? Hm? Hmm. Hoe denkt u over mij? Ik wil alleen maar mooie dingen over mezelf horen. Maar ik, maar ja, ik vind u mooi. <laughs> Het is alles wat ik zeggen kan. Dat is al heel wat. Ja. Oh, uh, pardon, ik zie dat ik stoor. Inderdaad. Wel, uh, het is misschien beter dat ik op een andere keer terugkom. Wie bent u? Ik ga weg. Maar ik kom gauw weer terug, Anton. Uh, pardon. Wauw. met wie heb ik de eer? Een aardig meisje, niet? Daar heb ik verstand van. Goeiedag. Goeiedag. Meneer Ripstein. Ik ben de inspecteur van de derde wijk. Dag, inspecteur. Dag, meneer Ripstein. Ik wou zomaar eens een kijkje bij u komen nemen. Zomaar, uit, uit routine. Ha. Zeer aardig van u. Ga u gaan. Uh, uh, het hoort zowat bij mijn ambtsplicht... Er nu en dan in contact te komen met de bewoners van mijn wijk. Uh, uh, plicht, begrijpt u? Ja, ja. ja ah, ja, dat begrijp ik. Plicht. Hm? Ja. Plicht is plicht. Oh ja, ja, plicht is plicht. Ja. Juist, juist, ja. Ja. Ja, dat is juist. Ja. Dat, dat is juist. Uh, laat u uw raam altijd open... Ja, ik hou van gezonde lucht. Ja. Hebt u soms geen klachten? Kan ik iets voor u doen? Dank u. Nee, nee, niet voor zover ik weet. Ja, ja. Ja. ja. Wel, dan... Uh... Ja. ja. Ja, dit is waar wat, wat ik u nog zeggen wou. Het, het is hier bar in de kamer. Ja. Nou ja, je, je hoort zoveel vertellen... Gelooft u maar niet dat ik alles wat de mensen zeggen... voor klinkende munt aanneem. neem? Oké, sprake van. Een politieman moet zich enkel en alleen aan de feiten houden. En hersens hebben... Wat? <grijg> Wel, ik heb horen vertellen dat u... Uh... Ja, dat u... Uh... Enfin... Op het terras van het dak... Is dat soms verboden? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat is uw goed recht. En zolang wet en recht worden gerespecteerd, is alles volkomen in orde. Oh, oh, maar ik respecteer de wet. Ik ben blij dat uit uw mond te horen. Alle mensen nemen per slot van rekening een zonnebad. Als er zon is, dat is gezond. Vooral s ochtends vroeg. Dan zijn de ultraviolette stralen het sterkst. Maar, eh, uh, gisteren... Uh, gisteren was er helemaal geen zon. nee. Ah nee, nee. Toen was er helemaal geen zon. Ziet u wel? Ja, is... En waarom hebt u dan toch een zonnebad genomen? Ik vraag u dat alleen maar privaat. In ja. eigenlijk uit pure nieuwsgierigheid, weet u? Ik ja, kan toch ook op het terras gaan zitten als er geen zon is. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Maar bovendien was het nog 10 graden onder nul ook. En vandaag vreest het nog harder. Absoluut een zeer koude winter dit jaar. Oh, maakt u zich over mij maar niet ongerust, inspecteur. Dat is dik in orde. Kunt u dat niet wat nader toelichten? Wat moet ik nader toelichten? Momentje, momentje, momentje, momentje. U wilt toch niet beweren dat u het bij zo'n weer nooit koud hebt? Ja, oh, ik wil absoluut niks beweren. Zo. Wel, u zou dan toch tenminste moeten inzien dat het ongewoon is... ...als iemand midden in de winter, in korte broek en met een zonnebril op... ...op een terras ligt, in een fauteuil en een zonnebad neemt... ...terwijl de lucht helemaal bewolkt is. Ergens is dat toch storend voor het oog, vindt u ook niet? Oh. Nou, kom, kom, kom. Kijkt u nou eens, beste vriend. In onze gemeenschap berust de handhaving van de openbare orde op klare verhoudingen, niet? Goed. Waar klaarheid zoek is, daar doen zich ordeverstoringen voor. En het is toch de taak van de politie alle verstoringen te voorkomen. Absoluut. Kijk eens. Zou u mij dan niet het motief kunnen verklaren... Het motief? Wat, wat voor motief? Mijn lieve hemel, meneer Ripstein. U maakt het mij helemaal niet gemakkelijk. U mij ook niet, inspecteur. U moet toch toegeven dat uw gedrag een beetje verdacht voorkomt. Mijn nou, geweten is zuiver. God nog aan toe, wat is dan toch uw bedoeling met heel dat gekke gedoe? Maar daar heb ik helemaal geen bedoeling mee, inspecteur. Absoluut, geen enkele bedoeling. Maar en denkt u dan tenminste een beetje om uw gezondheid? Anders haalt u zich nog een zware ziekte op de hals. Maar u kunt toch zelf wel zien dat ik in blakende gezondheid ben. Tot nog toe, waarde vriend, tot nog toe. Nu, het is mijn plicht u te waarschuwen, meneer Ripstein. Houdt u toch op met dat gekke gedoe. Geef maar liever geen aanstoot. Waardoor? Enfin, ik heb u gewaarschuwd. Anders loopt het nog eens mis met u. Ik heb u mijn vaderlijke raad gegeven. Meer kon ik niet doen. Ik ga nu maar. Goeiedag, meneer Ripschein. Tot ziens. Tot ziens, uh, inspecteur. Wie hoe je dat kunt volhouden? Oh, nou, alsjeblieft, dus op met dat gejammer. Om jou heb ik mij de vijandschap van het hele gebouw op de hals gehaald. Die Muller heeft zelfs mijn schema op de uitgeverij opgebeld en de lelijkste dingen over mijn gezicht. En nu bent iedereen me daar als een pest. Ik wil je tot niks dwingen, dat weet je toch. Ik, ik vind je leuk, maar. Dwingen wil ik je niet. Maar zeg me maar dan tenminste waarom je dat spelletje speelt. Ik wil graag met je meespelen. Maar dan moet ik toch wat daarachter steekt. Maar er steekt absoluut niks achter. Hoe dikwijls moet ik je dat nog zeggen? En val me nu niet meer lastig met dat eeuwige vragen. Ik houd dat niet meer uit. Ik houd dat, hou dat niet meer uit. Maar blijf toch kalm, mijn kind. Ik ik ben niet meer, dominee. Helpt u me toch? Alleen God kan in dit geval helpen, mijn kind. Gaat u toch eens met hem spreken, dominee? U weet immers hoe u met mensen moet omgaan. Dat hoort al bij uw taak, dominee? Ik ben bang. Waarvoor ben je bang? Ik ben bang om hem. Die andere wil hem kwijt. Kom, kom, kom. Niemand wil hem kwaad doen, mijn kind. Jawel, ik voel het. Die mullers, die voert wat in het schild. En de anderen ook, allemaal. Ze liggen dag en nacht op de loer. Ze bespieden al zijn bewegingen. Ze fluisteren onder elkaar als samenzweerders. En die politieinspecteur ontmoet ik steeds vaker in de hol. Zelfs de generaal, die eerst zoveel met hem op had, heeft zich nu ook tegen hem gekeerd. Dat gaat allemaal wel voorbij, mijn kind. Vertrouw op God. Hier op aarde gaat alles voorbij, uren, dagen, maanden, ja. Ja, de moet hier weg, heen. dat is de enige oplossing. Niet ja. waar? Laat eens een fratsen op een ander uithalen. We moeten er korte metten mee maken. Ah. En dus, ah. uh, klopt van achter de spuigaten spu uit. We ja. moeten kleinslaat houden, kameraden. Ja. Want zoals Baron von Grabenstein altijd zei, een degelijk operatieplan is een half gewone veldslag. Ik juist zal eens met de eigenaar waar. spreken. Ja, meneer Rosenheim, die zal er wel iets op vinden en hem de huur opzetten. Oh ja, is, ja, ja. Daar we moeten ja, doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is ja. ja. de er nou nog niet uitgewerkt? Hey, Wij zijn hey, juist aan het overleggen hoe we van hem kunnen afgeraken. Ja, het is een actier. Gaat u niet naar uw werk? Nee, vandaag niet. Omwille van die ripstein. We moeten eindelijk eens met meneer Heer. de politie doet niets. Die kerel moet eruit. Kameraden, we moeten een voorwensel vinden. Ja. Een incident uitlokken. En dan uit afweer tot de aanval overgaan, zoals ah. destijds bij het uitbreken van de oorlog. Ja. Ik vind dat de conciërge bij de eigenaar haar beklag moet maken over die kerel. Ja, maar oh, daar ja. bestaat geen reden voor. Hij is altijd rustig. Ja. Hij houdt ah. de afvoerbuis voor het huisvuil netjes. Oh. En hij werpt nooit conservenblikken of andere harde oh. voorwerpen oh. Oh. Wat is hier gaande? Dames en heren, oh, dominee. Dominee. Dominee. Dominee. Dominee. Dominee. Dominee. Dominee. wij overleggen juist welke maatregelen we zouden kunnen nemen. Wij moeten van die kerel af. Niet waar? Zolang die hier rondspookt, zullen we geen ogenblik rust meer hebben. Hij drijft het werkelijk te ver. En ook dat halfklare mens, die mevrouw Scholz, niet waar? Die hoort ook niet meer in dit gebouw. Ah, dus dat nee. verrekening moeten we toch om, om de goede faam van dit gebouw, van dit woonblok bezorgd zijn, niet waar? Ja, ja, broeders, ja, ja en broeders en zusters. We mogen niet brutaal optreden tegen meneer Riepstein. Nee? We moeten hem veel eer broederlijk onder de armen nemen. Ja, wij zijn doen. toch allemaal nee. christenen. Oh. Oh. Maar, maar hoe dan, dominee? Aan zo'n man is toch jezelf te strijken. Wij moeten hem helpen. Ja. Ah, ja. Het is een arm student. Ja, nee. ja, ja, we moeten hem nog ja. geld geven op de koop toe, zeker. Ja. dankjewel, dominee, maar niet van mij. Van maar dat zou niet. hij als een belediging opvatten. Ik heb een voorstel, broeders en zusters, in van die naam mij <laughs> Het is hier zo barkkoud als destijds bij Smolensk. Komt u mee, generaal? Voorwaarts, kameraden! Goedemorgen, meneer Riepstein. Goedendag, dames en heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Riepstein. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Jongen, jongen, het is zo koud hier. Niet wij nee. wonder, nietwaar? Ja. Meneer Riepstein, we hebben allemaal besloten u te helpen. Ja, maar. in zover dat mogelijk is natuurlijk. Tenslotte zijn we toch allemaal christenen, nietwaar? Ja. Helpen, Hoezo en waarmee, dominee? Nou, als, uh, als, uh, ja, kameraden, om het zomaar eens te zeggen. Ja, nietwaar? Ja, ja. Mijn zoon. Zeker. We hebben volkomen begrip voor u. Dus hebben we onder elkaar wat... Kleding meegebracht. Ja, hier, van ja. veel over van mij. En van mijn pak komt nog van mijn man. Alsjeblieft, neemt u het maar. En dit is van mij, van mijn man. Een paar oude handschoenen zullen die best kunnen gebruiken bij die koude waar. Oh, maar dat is heus aardig van jullie allemaal. Wij wonen tenslotte toch allemaal samen onder één dak. Wij moeten solidair zijn, eh? Wie weet wat ons in de toekomst nog eh, eh, te wachten staat. Ja. En hier, mijn zoon, een winterjas. En voor mij deze laars. Met die sneeuw, precies, wat je nodig hebt. Dank je wel, vrienden, dank je wel. <laughs> ik ben er werkelijk van aangedaan. Well, uh, <laughs> dat is alles weer in orde. Had u dat toch maar direct gezegd, meneer Ripstein? Trots, dat is de eerste deugd van ieder echt soldaat, zeg ik maar. maar is? allemaal bedankt. Alleen, uh, wat moet ik met al die spullen aanvangen? Hoezo, meneer Rippstaart? Ja, ik heb die spullen helemaal niet nodig. Wat zegt u? Nee. Oh, nee, mijn kleerkast hangt vol wintergoed. Oh. Mijn zoon, wij begrijpen dat u niet graag met uw nood te koop loopt. Maar onze discrete hulp mag u toch niet van de hand wijzen. Oh, nee. Maar dominee, kan die kleren werkelijk niet gebruiken? Maar wel voor de trommel... Misschien wil u ons dan wel verklaren waarom u zich zo gek aanstelt. We hebben er nu eindelijk een verklaring. Iets waar mensen hebben. Ik heb niks te verklaren, dames en heren. Ik kom vooruit, geen gedonder. En trek die kleren aan. Het moet gedaan zijn met dat gekke gedoe. Hij nou, vooruit, kom hier. Gek ja, nou. no, eerst die verover uit. Zuiveren wol. Voelt u maar. Nog eens allemaal hartelijk bedankt voor jullie bezorgdheid, vrienden, maar. Begrijp u toch, eindelijk is dat ik niks nodig heb. Oh, die kerel maakt mij teleur! weer. Zeg toch niet zo. Ik herhaal dat die kerel mij gek maakt. Maar, dat maar niet. Zo zo. Maar wat bedoel Laat me door. door. Stop, laat me door zeg ik. Waar wil je heen? Waar? Naar nou, mijn warme kamer waar geen handen stapje. je. Genevries is nog dood. Kan die kerel ja. niet meer stelen. Me me wilt gaan. u eindelijk deze kleren aantrekken of niet? Hoe jammer ik het ook vind u te moeten teleurstellen, maar... Uh, <laughs> ik wil niet. Oh. Dus niet. Nee. Mijn zoon, wees toch verstandig. Goed, dan niet. Dat zullen we nog wel eens zien. Kom, we gaan weg, dominee. Jonge, jonge toch. Meneer Riepstein. Heeft u zich verder maar geen moeite, dominee. Het heeft geen zin. God, God, God. U bent werkelijk ondankbaar, meneer Riepstein. Het spijt me heus. Maar het hoeft u niet te scheiden u zou die vlekken eruit Maragina, wacht toch eens even. Excuseert u mij maar, ik moet voortmaken, meneer Ripstein. En waarom zo plotseling meneer Ripstein? Wat heb je? En waarom loop je niet meer bij me aan? En dat vraag je nog. Denk je dan dat een fatsoenlijk meisje met iemand zoals jij nog kan omgaan? Oh, nee hoor, we leven hier onder mensen, meneer Ripstein. We leven tot niet op de maan. Dus moeten wij met onze medemensen rekening houden. Verdraagzaam moeten we zijn. Waar is hier de verdraagzaamheid, Regina? Ik moet naar de uitgeverij, meneer Ripstein. Regina, luister nog eventjes naar mij. Ik bedoel... Adieu, maar ik wil hier nog wat zeggen, namelijk het volgende. Hallo. Ben... Jij bent toch die gekke kerel, niet? Ja, ja, die is het. Goeiedag, heren. Mogen we even binnenkomen? Waarom? We moeten met elkaar eens een ernstig woordje spreken. Mag ik u even voorstellen, dat is meneer Heller... Meneer doet in tweedehands auto's. Oh, ik ga me jammer genoeg geen wagen permitteren. Daar gaat het, die om, Daar kunnen we het later nog wel eens over hebben. Ik moet zeggen dat u er keurige manieren opnaalt. Het is zal raar opkijken, vriendje. Alsjeblieft gaat u zitten. Doet u dat raam dicht. U zegt? Niet. Dan doe ik het dicht. Maar, maar hoe durft u? Zwijgen. En nu toch zaken. Kijk eens wat ik voor u meegebracht heb. Maar ik heb geen pullover nodig. Goed, ik was, moet ik dat nog zeggen? want dicht. Trek die pullover aan. Ik? Ik zeg trek die pullover aan. Maar ik... Niks te maken. Ga je die pullover vrijwillig aantrekken... of moet ik die zelf over je oren trekken? Ik protesteer. He? Hij protesteert. Ik <laughs> u het gehoord, Muller? Protesteer zoveel je wilt, maar trek als de bliksem diepel over aan of ik bega een ongeluk aan je. Kom, geeft die toch toe, meneer Riffstein. Ik Verzet me beslist tegen dergelijke dingen. Mandelrecht! Goed, dan zal ik het zelf doen. Raak me hier! Mij gezegd! Ik, ik versta geen grapjes, vriendje. Ik ben al kort van stof begrepen. Maar wat wilt u dan van mij? Hey, laat me wat los, verstaat dan, u? Ja, ik, ja, ik wil ja, niks, maar oh. ik wil niet, nee! Ah, mondig, nee! Ik wil niet, ik wil niet, dat was staat bij mij niet. Laat me onmiddellijk los of ik roep om hulp! Roep om hulp, zoveel je nee. wilt, vriendje, is goed voor de longen. Oh, je denkt zeker omdat u sterk bent dat. Nee! Nee! nee. Daar kan ik niks aan doen, mijn moeder heeft me al een stevige kerel op de wereld gezet. Ah! Mondig! En geen oh. oh, Die knaap is koppig als een ezel. Ah... Ah, zie zo. Die zit... Ja, maar kijk... Nee, nee, nee, nee. nee ik... Niet terug uitrekken, anders wordt het kwaad. Ik geeft me nooit moeite voor niets. Het is toch allemaal voor uw best, wil, meneer Ripstein? Zo gaat het niet helemaal in deze wereld. Mensen willen alleen met geweld geholpen worden. <laughs> Hoe staat onze man daarmee? Oh, hij ziet er werkelijk keurig uit in die pillow. En oh, warm is hij ook, hè? Ja, wel, ik zal... Zou... Zwijgen! Die kerel trekt ons uit als een dronken kalm. Of... Dus, ik drinkkracht in bij de politie! Echt ja, waar, als een dronken kalf? Uh. Luister nu eens goed, vriendje. En als ik je nog eens tegenkom zonder die pullover aan, dan staat er je wat te wachten. Kom, Heller, we kunnen nu wel gaan. Ik hoop dat u nu eindelijk verstandiger zult worden, meneer Riepstein. Meneer Heller en ik laten ons niet voor de aap houden. God, meneer Ripstein, loopt u er nog zo gek gekleed bij? Ik dacht dat u inmiddels tot betere gevoelens gekomen was en dat u zich weer als een normaal mens zou gedragen. U wou me spreken, meneer Rosenheim? Ik wou eerst niet geloven wat men mij allemaal over u vertelde. Maar nu ik u zo voor mij zie, lieve hemel in korte broek, gaat u zitten. Dank u. En doet toch die zonnebril af, ik herken u haast niet. Goed zo. Mijn waardige heer Riepstein. Wel, zo wat een jaar geleden is u in een van mijn woonblokken komen wonen, klopt dat? Ja, zo wat een jaar geleden, inderdaad. In het huurcontract staat dat u het binnenhuisreglement in ieder opzicht moet naleven. Dat doe ik ook. Dat doet u juist niet, mijn beste meneer Riepstein. Dat doet u jammer genoeg niet. ...niet alleen in het binnenhuisreglement, maar ook in het huurcontract staat duidelijk vermeld... ...de huurder verbindt er zich toe zijn medebewoners op geen enkele wijze te hinderen. Dit wil zeggen, in een gebouw waar honderden mensen samenleven moet men elkaar ontzien... ...rekening met elkaar houden. Reeds van in het begin van de winter hoor ik echter voortdurend over u klagen... Ik val niemand lastig, ik hinder niemand. En dat durft u beweren? Zelfs nu heeft u het niet nodig gevonden behoorlijk gekleed... ...voor mij te verschijnen, zoals een normaal mens dat zou doen. Gelooft u dan soms dat het hier een circus is, meneer Ripstein? In zekere zin wel, meneer Rosenheim. Oh, nu, ik heb heel wat sympathie voor studenten... En ik kan heus wel begrip opbrengen voor hun grappen. Maar dat neemt niet weg dat ik het huurcontract zal moeten opzeggen als u niet onmiddellijk van gedrag verandert. Hebt u dat goed begrepen, meneer Ripstein? Ja, meneer Rosenheim, ja, ik heb dat goed begrepen. Deze deur, meneer Loma, ja. Goeiedag Dat is meneer Ripstein, meneer Lohmeier Goeiedag, mijn heren U ziet het, meneer Lohmeier Het raam staat open Inderdaad Wat wensen de heren? Meneer Ripstein, u bent toch bij de Polonius ziekenkast aangesloten? Ja, waar is de deur? Meneer Lohmeier is verzekeringsagent Ik begrijp ik heb u vroeger heel vaderlijk gewaarschuwd, meneer Ripstein. Ja, ja, dat herinner ik me. Uitstekend, uitstekend, uitstekend. Uh, gelooft u mij, ik heb heel wat ervaring achter de rug en ik wist dat het verkeerd zou aflopen. En nu, nu is het zover. Ja, het spijt me, meneer Ripstein. ik moet er wel... Ja, ik gezegd, echt... ja. je zal wel zien, ja, ja. dat, is, uh... dat het maar goed is. Wat groeien van zoiets? Oh, ja, dat is nog maar in. De, de, de politie, lieve Wat is de politie? Lieve, is de oh, maar ik ga die dag nog afhouden, politie! Wat betekent dat al die drukte, mevrouw? Dominee, de politie! Bij Ripstein! Lieve hemel, ik kom direct! De inspecteur in eigen persoon! Aha, nu is het namelijk uit met die Ripstein. Eindelijk, het werd ...waar wegens verzekeringsbedrog gerechtelijk te worden vervolgd, meneer Ripstein. Ja, ik moet u daarop attent maken. Dat gekke spelletje kan u uw gezondheid kosten, meneer Ripstein... ...en dan zult u bij de verzekering aanspraak op uitkering maken. Wat ah. betekent dat daar buiten... ...moment, alsjeblieft, moment, moment. Schuilte, oh. alsjeblieft. Stil te maken, kom stil te verzoeken, alsjeblieft. Inspecteur, we hebben voor meneer wat kleren meegebracht. Ja, ja, natuurlijk. Nog even wat geduld, alsjeblieft. We blijven buiten wel zo lang wachten, inspecteur. Ja, ja, in orde, in orde. U zit het, meneer Ripstein. Uw medebewoners zijn om u bezorgd. En meneer Lohmeier is meegekomen om naar uw gezondheid te informeren. Maar ook om u te waarschuwen. Maar wat willen jullie dan van mij? Ik doe toch niemand iets? En ik ben zo gezond als een vis in het water. Waarom laten jullie mij dan niet met rust? Die meneer bijvoorbeeld, die heeft mij brutaal vastgegrepen. Dat is niet waar. Oh. Oh, nu probeert hij zich ook nog met leugens uit te redden. Nou, ik kan u verzekeren dat het niet waar is, inspecteur. Ik was erbij, meneer Heller heeft alleen maar geprobeerd... ...om zijn verkeerde opvat ja, te doen Verkeerde heeft. opvatting. Ja, ik was er toch bij, meneer Heller. Hij heeft maar... mij met geweld die pullover over mijn hoofd getrokken. Ja, vriend lief, u heeft die pullover niet eens aan... En bovendien wil niemand u toch kwaad doen? Uh... Wat zou meneer Heller daar nu aan hebben? Precies, wat zou ik daar nu aan hebben? Eigenlijk kan het mij toch allemaal niet schelen? Liefwa. Nou, nog een laatste vaderlijke raad van mij, meneer Ripstein. Trekt u die kleren aan die u zo vriendelijk worden aangeboden. En dan moeten nog de verzekering, nog wij ons kopzorg maken. Oh. Dat moet toch niet zo moeilijk voor u zijn, Niets, maar... Oh. Respecteur, Ach, kom, niet? Maar inspecteur, als u. Kom, kom, kom, doet u het nou maar Anton, lieveling. Doe wat de inspecteur je zegt. Hè? Doe eens nu eens een aardige jongen. Ziet u, oh, ook uw vriendinnetje meent het ja. goed met u. Zij is mijn vriendinnetje niet meer. Oh, toch wel. Ik hou van je, Anton. Ziet u wel, zij houdt van u. Buig het hoofd, mijn zoon. Hoogmoed is zonde. Stilte, stilte. Orde moet er zijn, dames en heren. Kom, mijn zoon. Neem die winterjas van mij aan. Hier, hier, neem aan. Mijn man had hetzelfde postuur als u, meneer Ripstein. Het was zijn pak, neemt u het maar. Ik kan er nu toch niets meer mee aanvangen. Dat pak is nog helemaal nieuw. En of? Meneer, die laarzen van mij. He? Om zo te zeggen van uh, kameraad, tot kamerad. Ah, ja, ja. En mijn pullover, alsjeblieft. Ah. Nu hebben wij onze handschoenen vergeten. Kom, kom, kom, kom, laat dat maar zo. Ziezo en trekt u die dingen nou allemaal aan? Ja, nou. Ja, ja, ja, kom aan. We zullen buiten wel zo lang wachten tot u klaar bent, hè? Alsjeblieft, dames en heren, alsjeblieft, verlaat u allemaal deze kamer. Ja, alsjeblieft. Kom mee naar buiten, kom mee naar buiten, alsjeblieft. Zo, dat is. het. Een... Ja, zo. Naar buiten. Kom, kom, kom, kom. Kom, ja, kom lieveling. Geef toch toe. Oh, Aantrekken! Geef toe. Hier, neem die pull over aan. Zo, hij staat je fantastisch. En nu die broek. Oh, Zo, zie je wel. Het is toch heus niet zo erg, hè? Ik hou toch van je, Anton. En nu, die laatste. Toe, maak een beetje voort. De anderen daarbuiten worden erg ongeduldig. Nog een paar weken en het wordt weer lente. Dan ga je weer in korte broek en met een zonnebril op lopen. In die korte broek. Ja, een heerlijk weertje, is het niet? Ja, een echt weer Oh, ik moet voortmaken. Anders krijg ik van mijn chef wat te horen. Ja, dat is wel. Wel, mevrouwtje. Dat is een pracht van een weer nietwaar? Ja, je gaat zeker een wandelingetje maken, hier. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het was ook zo'n heerlijk lenteweer toen het offensief bij Muurmansk Straalde dus zon. Vogeltjes chillen, En de bommen vlogen over onze hoofden als water. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, mevrouw. Oh, dag, dag mevrouw, mevrouw. Hoe vindt u mijn nieuwe voorjaar, hey, Oh, brach. En die bonte kleuren? U ziet er heus tien jaar jonger uit. Oh, niet waar? Van mijn man cadeau gekregen. We toveren. Het is nu al uh, warm, niet waar? Mm. Het is dus vroeg lente dit jaar. Nee. Ik heb mijn bloembakken al buiten op het balkon gezet. Oh, ik vind het zelfs al te warm. 25 graden ja. volgens de radio. Ja, ja, ja, ja. ja, eigenlijk niet normaal voor de tijd van het jaar. Nee. Mijn man zegt altijd, dat komt van die atomen en zo. Goed, goed, goed. Kijk nou eens wie die lift uitkomt. Rikstein, Wat heeft hij nu weer? Goedemorgen, dames en heren. Voelt u zich niet lekker, meneer Ripstein? Zo? Nou ja, bij zo'n hitte met een pullover en, en een winterjas aan u. U zult er nog niet stikken, stikken, nietwaar? Ja, dat is zeker waar ik ja, je Ja, daar toch mevrouw, die wat ik zeg wel, Zeg, waarom is de sofa zo uit de vandaag? De sofa? Uh -huh. Maar lieve God, dat hoeft toch helemaal niet bij zo'n weer? Nee. Meneer Ripstein. Va waarom kijken jullie mij allemaal zo aan? Mag ik door, alsjeblieft? Ga je gang. Jongens, jongens, jongens. Wens jongen. jullie allemaal nog een heerlijke dag? Ja, tot ziens. Daar loopt God, weer God, de God. spuigaten uit. Ik bel direct mijn man op.